...en het optimaliseren van je website voor gebruikers en zoekmachines. Vanwege het mooie weer zou je verwachten dat het nu een rustige periode is... ...zonder veel toevoer van interessant of relevant nieuws. Echter, zo weinig nieuws als ik de vorige week had, zoveel heb ik nu. Het was gewoon lastig om te kiezen. Google gaat in een rap tempo door met vernieuwingen en uitbreidingen. Afgelopen week is er veel nieuws verschenen over onder andere Google City experts... ...de Google Reviews... Google Helpouts. Ja, je hoort het goed. Geen Hangouts, maar Helpouts. En gratis Google Internet in Starbucks. Als tweede bedrijf op de lijst volgt Yelp. Ook daarover las ik een paar interessante artikelen die ik graag met je wil delen. Nog meer potentiële spraakverwarringen. Als derde heb ik afgelopen week over een nieuwe vorm van marketing gelezen, namelijk comment marketing. Ten slotte heb ik nog een paar handige videomarketing tips voor je. Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Voordat ik overga op de onderwerpen van vandaag, even twee dingen. Als eerste, de vorige podcast bevatte allemaal klikjes en tikjes. Er stond blijkbaar iets verkeerd ingesteld op mijn audioapparatuur. Sorry daarvoor. Maar vandaag krijg je weer een klikloze opname zoals je die van mij gewend bent. En als tweede, eerder deze week zijn de reputatiecoaching-podcastvideo's van juli 2013 online gekomen. Deze kun je ook online bekijken in het YouTube-kanaal dat je kunt vinden op www.youtube.com. Jelp heeft de yelp Elite, een groep speciale Yelpies die uiterst frequent de reviews posten van gelegenheden die ze bezoeken. Het lijkt er nu op alsof Google Jelp gaat nadoen. Een paar dagen geleden heeft Google in New York het Google City Experts programma gelanceerd. Dit is bestemd voor mensen die tenminste 50 reviews hebben gepost, waarvan maar liefst 5 in één maand. Net als de Jelp Elite krijgen de Google City Experts ook bepaalde privileges en uitnodigingen voor bijzondere gelegenheden en evenementen. Ik heb nog geen Nederlandstalige content hierover kunnen vinden, maar in de show notes vind je de link naar de Engelstalige pagina's. En de show notes kun je vandaag vinden op Slash 36 36 Op dit moment is het programma actief in de volgende steden: Austin in de USA, Birmingham in de UK, Chicago, Edinburgh, Londen, New York, Portland Oregon, Phoenix, Raleigh Durham, San Francisco en Sydney. Google zegt dat ze hoopt dat ze binnenkort meer steden kan toevoegen. Mogelijk is dit een van de acties van Google om het aantal reviews voor bedrijven op Google Plus lokaal op te krikken, want dat lijkt nog niet zo vlug te nemen als op Yelp of Foursquare. Zodra nieuws bekend wordt gemaakt over het resultaat van dit programma zal ik het zeker laten weten. Toevallig liep ik er dit weekend tegenaan. Ik kwam erachter dat de Google Plus lokaal pagina van Wijsman en Kostertandards in Apeldoorn nog niet was geverifieerd. Dus ging ik naar de desbetreffende pagina en klikte op deze pagina beheren. Lang geleden kon je ook pagina's per telefoon verifiëren, maar dat is op een gegeven moment door Google uitgeschakeld. Ik denk dat er te veel misbruik van werd gemaakt. Vanaf dat moment kon je pagina's alleen nog maar per briefkaart verifiëren. Dat duurde soms weken. Daar heb ik diverse bedrijven wel mee geholpen. Maar nu zag ik dat je je bedrijf weer kunt claimen via de telefoon. In podcast 34 vertelde ik je dat de 5 sterren reviews terug zijn in Google. Dat is een hele vooruitgang. Als je links en rechts op internet onderzoek doet, dan lopen de meningen over het effect van de review-sterretjes behoorlijk uiteen. Aan de ene kant staan mensen die verwachten dat het niet veel effect zal hebben op de CTR, oftewel de click-through rate, terwijl anderen er wel een hoge verwachting van hebben. Ik behoor bij de tweede groep, want ik heb het sterke vermoeden dat het visuele aspect van de review-sterretjes echt leidt tot een hogere CTR. Maar Google is nu weer een stapje verder gegaan. In plaats van dat je naar de Google Plus lokaal bedrijfspagina gaat. Als je op het aantal reviews klikt, komt er nu een soort van overlay over het scherm waarin de reviews worden getoond. Hieruit blijkt dat Google erop uit is om de gebruiker echt binnen de zoekmachine te houden. Want als je op het sluitkruisje klikt, dan zie je de originele pagina met de lokale resultaten weer. In de show notes heb ik een voorbeeld van deze overlay opgenomen. Eerder dit jaar heeft Google het reviewfilter ook al iets minder strak afgesteld, waardoor minder reviews worden afgekeurd en dus meer reviews worden gepubliceerd. Als je dit combineert met het nieuws over de Google City Experts en de verandering van het tonen van de re reviewsterretjes, lijkt alles erop te wijzen dat Google nu echt vaart wil gaan maken met het verzamelen van reviews. Dit moet jou als het goed is er nu toch echt helemaal toe bewegen om echte reviews op Google Plus te gaan verzamelen. Want als Google er zo'n waarde aan gaat hechten, dan kun jij als ondernemer dat beter ook maar doen. Want voordat je het weet gaan je concurrenten harder dan jij en begin je met een achterstand die je niet zo 1, 2, 3 meer kunt inlopen. Google wil liefst van alle internetters weten waar ze heen surfen, hoe lang ze welke content consumeren, etc. Dat is natuurlijk ook de hoofdreden dat Google in een aantal Amerikaanse steden druk bezig is met het uitrollen van supersnel internet. Zo wordt in een aantal steden al gigabit ethernet aangeboden voor 120 dollar per maand. Deze diensten hoeven we volgens mij voorlopig nog niet in Nederland te verwachten. Maar doordat Google aansluiting op deze supersnelle netwerken biedt voor op zich een schappelijke prijs kunnen ze precies het surfgedrag van alle aangesloten internetters volgen. En op basis van die gegevens kunnen zij dan de zoekresultaten nog verder verbeteren... want zij zien tenslotte al het internetverkeer. Wel nu, inmiddels gaat Google weer een stuk verder. Met Google Fiber heeft Google voornamelijk alleen inzicht... in het verkeer van Amerikaanse internetters. Maar deze week maakte Google bekend dat ze gratis wifi gaat bieden... in alle 7000 Starbucks-vestigingen in de Verenigde Staten. Als je het artikel op het weblog van Google leest dan zegt het bedrijf dat ze het internet sterker, groter en sneller wil maken, evenals overal en universeel toegankelijk. Het geval wil dat Starbucks ook een favoriete plek is voor veel buitenlanders die in de USA zijn om een kop koffie te drinken terwijl ze hun e-mails scannen of Facebook updaten, etc. Ook dit verkeer krijgt Google dan te zien en zo kunnen ze hun zicht op het surfgedrag van niet-Amerikanen ook vergroten. Natuurlijk verhoogt Google dan ook meteen de snelheid. Die zal factor 10 tot 100 hoger liggen dan nu. De informatie? Voor het geval je binnenkort naar de VS gaat... ...het SSID van het wifi-netwerk is al bekend, namelijk Google Starbucks. En wederom is Matt Cuts van Google voor de camera gaan zitten om een verhaal te vertellen. Dit keer gaat het over het gebruik van TLD's, ofwel Top Level Domains. Dat is het laatste stukje van een domeinnaam, dus bijvoorbeeld .nl, .com, .org, .net, .eu, .tv, .cc... .cn enzovoort. Heel lang geleden hadden deze TLD's bepaalde betekenissen. Zo was toen.com .com bestemd voor commerciële bedrijven, .org voor non-profit organisaties, .net voor netwerkproviders en natuurlijk .nl voor websites van Nederlandse origine. Inmiddels is dat allemaal een beetje vervaagd. De vraag in de video komt voort uit het feit dat gemakkelijk te onthouden domeinnamen eindigend op .com steeds schaarser en duurder worden. De vraag is of je bijvoorbeeld .cn, .cc of .io domeinnamen mag gebruiken die op de keper beschouwd zijn bestemd voor andere landen of gebieden. Met kut zegt hierover dat deze domeinnamen inderdaad eigenlijk zijn bestemd voor het desbetreffende land. En als je content aanbiedt die niet voor het desbetreffende land bestemd is, je dus dat TLD misbruikt. Er zijn wel algemene TLD's die je volgens Google mag gebruiken, zoals .io, wat eigenlijk voor Indische Oceaan bestemd is. Dus als je een Nederlandstalige site op een domeinnaam eindigend op .io aanbiedt, is dat dus geen probleem. Als je meer wilt lezen en precies wilt weten welke top-level domeinen je wel algemeen mag gebruiken, dan verwijs ik je naar de link naar Google's domeinen voor geotargeting die je ook in de show notes kunt vinden. Ik heb het natuurlijk al een paar keer gehad over Google Hangouts. Dat is de gratis dienst van Google waarmee ze eigenlijk voor een deel concurreren met Skype, GoToWebinar, GoToMeeting en andere online telefonie- en vergaderdiensten. Dus daar wil ik het nu even niet verder over hebben. Maar de geruchten gaan dat Google bezig is met een betaalde variant hierop te ontwikkelen met de naam Google Help Out. Dit kwam ik op het spoor via een artikel op TechCrunch waarvan je de link kunt vinden in de show notes. Het zou op dit moment intern in Google worden getest en als het live gaat biedt het een soort van marktplaats waarmee bedrijven en individuen hun kennis en diensten commercieel kunnen aanbieden via video. Zo zou je dan bijvoorbeeld een betaalde taalkursus, kookles of reputatiecoaching consult kunnen afnemen. Ook op dit moment zie je op Google Hangouts al mensen gratis talencursussen geven. Vervolgens de bron zal het platform een goede zoekfunctie bevatten... zodat mensen snel en eenvoudig voor hen relevante Hangouts of Helpouts kunnen vinden. En Google zou Google ook niet zijn als ze hier ook meteen een reviewsysteem aankoppelen. Het lijkt mogelijk dat je als aanbieder van online videodiensten een agenda kunt bijhouden... waarin je kunt aangeven wanneer je beschikbaar bent voor een sessie. Wie weet wordt dit het eerste product of de eerste dienst die bedrijven straks via hun Google Plus lokaalpagina kunnen aanbieden. Want je kunt erop wachten dat Google haar Google Plus lokaalplatform voor bedrijven commercieel wil gaan maken. Het is en blijft tenslotte een bedrijf dat voor de aandeelhouders liefst steeds meer winst maakt. Het is nog niet bekend wanneer het live gaat en of het dan ook meteen in Nederland beschikbaar zal zijn. Dat zal de toekomst ons leren. Het was eventjes stil rond Yelp. Maar inmiddels heeft Yelp bekendgemaakt dat het bedrijf over het tweede kwartaal een klein verlies heeft geleden van net iets minder dan 1 miljoen Amerikaanse dollars. Het positieve was wel dat de financiële resultaten maar liefst 69% waren gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. Nog wat statistieken van Yelp. Het aantal unieke bezoekers per maand bedraagt nu 108 miljoen. Het aantal actieve lokale business accounts is 51.400. En 59% van alle zoekpogingen komen vanaf mobiel. In deze statistieken die eerder deze week werden vrijgegeven vielen me twee zaken op. Allereerst het aantal actieve lokale Business accounts. Ik heb even gezocht wat dat was, maar kon er verder niet echt wat over vinden. Wellicht is dat het aantal bedrijven dat op Yelp adverteert, ik weet het echter niet zeker. Maar wat opvallender is, is het aantal zoekpogingen dat vanaf een mobiel apparaat komt. Dat is inmiddels gestegen tot 59%. Ook hier zie je weer een teken dat mobiel al maar belangrijker wordt en echt de toekomst heeft. Als laatste nieuwtje over Yelp werd gemeld dat de integratie met Quip voor spoedig verloopt. Quip was tot oktober 2012 een serieuze concurrent van Yelp. Op dat moment heeft Yelp het bedrijf Quip overgenomen en het is op dit moment bezig om de gegevens van Quip te integreren. Volgens Yelp heeft het inmiddels de Quip-gegevens van Ierland, Italië en Spanje geïntegreerd en staat Frankrijk als volgende land gepland om te integreren. Verder kwam ik een leuk rapport van de Harvard Business School tegen, getiteld Fake It Till You Make It: Reputation, Competition and Yelp Review Fraud. Het rapport is geschreven door Michael Luca en Giorgio Servas. In de show notes heb ik een link naar het rapport voor je opgenomen. Zoals je van een wetenschappelijk rapport mag verwachten is het niet gemakkelijk te lezen. Wel zijn er een paar interessante conclusies in het document te lezen ten aanzien van reviews. Als eerste. Restaurants verwerven vaker frauduleuze reviews als ze nog niet zoveel reviews hebben. Als tweede. Restaurants die recentelijk slechte reviews hebben gekregen wenden zich vaker in positieve reviewfraude. Als derde. Ketens van restaurants hebben minder vaak fraudeleuze reviews dan onafhankelijke restaurants. Als vierde, bedrijven met geclaimde pagina's posten beduidend vaker fraudeleuze vijfsterrenreviews. Als vijfde, één- en vijfsterrenreviews worden vaker gefilterd dan de reviews met tussenliggend aantal sterren. Op de zesde plaats, kortere reviews worden vaker gefilterd dan langere reviews. Zeven, reviews van reviewers die af en toe of slechts één keer iets posten worden ook sneller gefilterd. En als laatste, reviews van accounts zonder profielfoto hebben ook een grotere kans om gefilterd te worden. Tot zover over Yelp. Dan over een ander interessant onderwerp waar ik afgelopen week het een en ander over las wat ik graag met je wil delen. Namelijk comment marketing. En nee, ik bedoelde niet content marketing. Maar wat is dan comment marketing hoor ik je vragen? Nou, dat is simpelweg het reageren op blogberichten ofwel reactiesposten. In principe kan iedereen het, maar dat wil nog niet zeggen dat het eenvoudig is. De meeste bloggers en internetmarketeers zien het posten van reacties... als een tactiek om extra links naar hun eigen site te krijgen... maar maken er niet de volle gebruik van als echte marketingtechniek. Echte comment marketing is het delen van waardevolle meningen en gedachten... om zo de discussie aan te zwengelen of gaande te houden... of juist een andere wending te geven. Het reageren op blogberichten geeft mensen niet alleen een indruk van jou... en waar je voor staat, maar stelt je ook in staat om jezelf echt te profileren... en je te onderscheiden van de meute... Om zo maanden of zelfs jaren mensen te prikkelen meer van jouw content te lezen. Net als zoveel andere vormen van marketing, helpt het ook bij comment marketing als je een goede strategie hebt. En een strategie begint met het vaststellen van je doelen en bepalen op welke blogs je wilt reageren. Wil je profileren als thought leader of ben je bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in verkeer naar je eigen site? En het ideale blog om op te posten is eentje waar frequent nieuwe, verse content wordt gepubliceerd. Zoek eens op Google, Bing of de sociale media naar blogs waar jij zou kunnen reageren. Als je verkeer naar je site wilt, is het belangrijk dat je sites zoekt waar een rechtstreekse link naar jouw site krijgt. Als je via een profiel op die site gaat, is het aantal kliks naar jouw site veel lager. Vergeet niet, als je eenmaal begint met comment marketing, dan moet je de sites geregeld en regelmatig bezoeken om te zien of er nieuws is. Eventueel kun je ook abonneren op de RSS-feeds van de desbetreffende sites, zodat je automatisch nieuwe content te lezen krijgt zodra het is gepubliceerd. Het autentelijk reageren op weblogs is een activiteit die zeker vruchten af kan werpen, maar ook eentje die extra tijd van je gaat vergen. Organiseer je werk daarom. Zoals ik al zei, als je nog geen RSS-reader hebt waarin je rss feeds van diverse sites volgt, registreer je dan bijvoorbeeld bij Feedly. Dat is in ieder geval de RSS-reader die ik gebruik. En meld daar alle rss feeds aan die je netjes in folders indeelt, bijvoorbeeld per topic. Idealiter plan je ook elke dag een stukje tijd in je agenda om op je favoriete blogs te reageren. Voor goede comment marketing is het essentieel dat je snel reageert nadat nieuwe content is gepubliceerd. Maak ook een account aan bij gravatar.com en upload daar een goede, recente foto van jezelf. Registreer bij Gravatar ook al je andere social media accounts en e-mailadressen, maar denk erom dat je voor comment marketing één en hetzelfde e-mailadres altijd gebruikt. Het voordeel van je registreren bij Gravatar is dat veel weblogs automatisch de foto's van mensen die reageren ophalen van Gravatar. Zo creëer je een stuk personal branding. Begin daarna met reacties posten. Maar wat moet je dan niet doen? Laat geen algemene reacties achter zoals goed artikel of andere niet zeggende reacties. Dat lijkt snel op spam en zal in een aantal gevallen ook niet eens door het spamfilter komen. Wees geen eenheidsworst, maar durf eens te chargeren. Doe dat echter wel met respect en wees erop voorbereid dat je je standpunt zult moeten verdedigen. Post geen reactie zonder eerst het artikel aandachtig te lezen en er zeker van te zijn dat je het begrijpt. Hou ook niet prompt verloren je linkposten, tenzij de link echt relevant is voor de discussie en je reactie. Anders wordt dit vaak gezien als zelfpromotie en wordt de post niet eens toegelaten. Negeer anderen die op jouw reactie reageren niet. Want zo zet je jezelf duidelijk op de kaart en laat je zien dat je serieus bent in je commentmarketing en het niet alleen doet om links te verzamelen. Nou, Wat moet je dan wel doen? Schrijf waardevolle en zinnige reacties. Zorg ervoor dat je echt iets te melden hebt en iets bijdraagt aan de conversatie. Wees niet bang om een andere mening uit te dragen of in discussie te gaan. Daar is het medium juist ook voor. Bovendien helpt dit mensen jou te herkennen. Wees ook eens grappig. Niet elke reactie hoeft per se serieus te zijn. Toepasselijke humor bij een artikel is eigenlijk altijd leuk. En connect met anderen. Comment marketing is een soort achtergestelde vorm van marketing... die nog niet door veel mensen wordt gepraktiseerd. Dus je vindt snel gelijkgestemden. Meten is weten. Al het vernoemde heeft niet echt veel nut als je niet meet of je inspanningen zin hebben. Ik snap ook dat het puur meten van je reputatievergroting... op basis van jouw comment marketing niet goed mogelijk is. Maar je kunt via Google Analytics wel controleren... of je door je reacties op de diverse blogs verkeer naar jouw site krijgt. Zo kun je ook zien of het zin heeft om ermee door te gaan. Besef dat mensen in eerste instantie niet zo snel naar je site zullen doorklikken. Pas als ze je vaker gaan tegenkomen... zijn ze eerder geneigd om, vaak uit nieuwsgierigheid... toch eens een kijkje op jouw site te nemen. Blijf jezelf en je proces verbeteren. Besef dat een zwaluw nog geen zomer maakt en je dus niet te snel moet denken dat je acties geen effect resorteren. Een reputatie opbouwen kost echt tijd. Ga op basis van je meetresultaten steeds je proces en je reacties verder verbeteren. Leer van je fouten, kijk wat werkt en wat niet werkt. Bekijk tevens eens de blogs van de mensen die ook reageren en zie of je daar weer nieuwe sites kunt vinden waar je verder kunt met je comment marketing. Mocht je na een aantal reacties nog steeds geen resultatie van je inspanningen op een bepaalde site, wees dan ook niet bang om die site te schrappen en je te richten op sites die wel het gewenste resultaat opleveren. Zo kom ik van de comment marketing op een andere vorm van marketing terecht waar ik zelf al heel veel mee bezig ben, namelijk videomarketing. Soms kom ik wel eens handige tips tegen en die sla ik dan op om op een later moment eens te noemen. Zo kom ik ook op de volgende paar tips voor videomarketing. De eerste tip. Helpt je om te voorkomen dat anderen gaan denken dat je zit te spammen als je een aantal video's hebt gemaakt en deze in één keer uploadt? Soms heb ik een enorme inspiratie en maak ik op één dag wel eens vier of meer instructievideo's. Als ik die allemaal achter elkaar upload naar YouTube, dan verschijnen ze in no time achter elkaar op YouTube, Google, etc. Dat kan snel worden beschouwd als spammen. Om dat te voorkomen heb ik mijn standaardinstellingen op YouTube aangepast dat alle video's die ik upload initieel als privé worden aangemerkt. Dat geeft me twee voordelen. Als eerste worden de video's niet meteen gezien door de abonnees van mijn YouTube-channel en de mensen in wiens cirkels ik zit op Google+, omdat ze onzichtbaar blijven. Ik kan ze dan zelf handmatig online zetten als het mij uitkomt qua planning van mijn contentmarketing. Een tweede voordeel is dat je ze dan ook gepland online kunt laten verschijnen. Dat heb ik bijvoorbeeld met de laatste paar Reputatiecoaching podcastvideo's gedaan. Die heb ik iets meer dan een week geleden geüpload, maar die verschenen gepland online op verschillende dagen. Zo lijkt het voor de zoekmachines er ook meer op alsof je geregeld en regelmatig nieuwe content publiceert. Het geen altijd beter is dan in één keer een bulk online te zetten. In de show notes heb ik ook een video hierover opgenomen die ik heb gevonden op www.realseo.com. Dat is overigens een site die ik je van harte kan aanraden als je meer wilt weten over videomarketing. Want die site heeft dat als enige aandachtsgebied. En dan de tweede en tevens laatste tip voor vandaag. Dit is een gouden tip als je je video's echt wil laten scoren in YouTube. Dit is ook het geheime recept van de hoge scores van mijn video's in zowel de zoekresultaten op YouTube als algemeen op Google. YouTube doet namelijk wel een poging om jouw spraak te herkennen, maar dat gaat vaker fout dan goed. En omdat dat het enige is wat Google of YouTube hebben om met jouw video in verband te brengen, krijg je bij een belabberde ondertiteling ook een belabberde positie in de zoekresultaten. Als je een video uploadt of al online hebt staan waarin wordt gesproken, Upload dan ook een correcte transcriptie ten behoeve van de ondertiteling. Om dit bij een video te doen, klik je in het menu Videobeheer onder de video op Bewerken. Klik dan bovenin het scherm op Ondertiteling en kies Plus een nieuwe track toevoegen. Kies Ondertitelingsbestand of transcriptie uploaden. Daarna krijg je de mogelijkheid om een simpele copy-paste uit te voeren uit bijvoorbeeld een Word document. Daarna gaat YouTube aan de slag met het plaatsen van jouw ondertiteling op de juiste plaatsen in de video. Dat hoef jij dus niet eens meer te doen. Geef je ondertiteling een goede naam bij voorkeur met één of twee zoektermen erin en markeer de andere ondertiteling als inactief. Dat is heel belangrijk. Zo voorkom je namelijk dat de verkeerde ondertiteling wordt gebruikt om gebruikers naar jouw video te leiden. Mocht je een video ook op anderstalige delen van je site willen gebruiken en is de audio niet in de desbetreffende taal, voeg dan ook een ondertiteling in die taal toe. Dat helpt je dan ook bij het extra renken met die video in de zoekresultaten voor de gewenste taal. Ik ben me ervan bewust dat dit bij een langere video een flinke belasting is op je tijd, want je moet het hele video aflopen en alles typen. Maar geloof me, het is echt de moeite waard. Doe maar eens een experiment en laat mij de resultaten weten. Met deze video marketing tips kom ik dan weer aan het einde van de podcast van vandaag. Ik had eigenlijk nog veel meer topics voor je gepland, maar die bewaar ik voor een apart artikel of een volgende podcast. Anders wordt deze podcast wel heel erg lang.